Om 9 uur wordt een rapport gepubliceerd over de gevolgen van proefboringen en Kamp zal daarna een persconferentie geven. RTL Nieuws meldde vorige week dat in het rapport staat... dat de winning van schaliegas veilig kan in Nederland. Er zijn drie gemeenten waar proefboringen gepland staan. Bokstel, Haren en Noordoostpolder. Kamp praat later vanochtend met deze gemeente. Schaliegas wordt gewonnen door chemicaliën en zand... onder grote druk in de bodem te pompen. Tegenstanders zeggen dat er daardoor grote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 Jan Emaus. Ja, welkom in het uh, tweede uur. Tien jaar geleden... sprak ik in een studio in Amsterdam. Joost Bellenfante. Ja, Joost Belenfante. Componist, muzikus. Speelt alles, eigenlijk. Zegt ook van... Uh, ik beheers liever dertig uh, instrumenten een beetje... dan één helemaal. Vindt vind ik zo saai. Dat soort originele gedachten heeft hij. Hij is kunstenaar, bedenker van dingen. Kortom, uh, hij staat garant voor... Uh, een boeiend gesprek. Tien jaar geleden vond het plaats, had gisteren ook kunnen gebeuren. We gaan er uh, het komende uur naar luisteren. Eerst even George Harrison. Zet jour que je ja, dat is Padam Padam van Edith Piaf. En uh, we hopen haar uh, zeer zeker in, uh, in haar geheel langs te laten komen in de komende nacht. Uh, maar wat ik eigenlijk bedoelde was uh, George Harrison met I Dick Love... als prelude op uh, het uh, mooie verhaal van Joost Belinfante. I love. Dan kan je tegenwoordig ook niet meer mee aankomen. Hè? I dig love. Ik weet niet. Nee, ik denk niet. Ik, uh... Vooral het I dig. Ouderwetse? Ja. Nee, dan. Ja, ja dat kan, waarom, waarom kan dat niet meer? Ja, dat zal niet meer in, in, de, in, het, in het spraakgebruik zitten. Nee, dat is een nee. ouderwetse uitdrukking. Ja. Terwijl het toch een universele waarheid is, of niet? I dig love. I dig love. Mm -hmm. Nou, dat was George Harrison. Mm. Uh, nogmaals goedenavond Joost Bellen. Nu, nu ben je echt de gast. Nu dus, ben ik de gast. Ik was net we recht op ja. zitten Ook. Het is nou, het is nou het is Nu wordt het serieus. Geen blauwe kul meer nee. nu. Je bent nu echt, Je bent componist en muzikus. Kom. Ben ik volledig? Ben ik volledig zo? Uh, ja, dichter, uh, kunstenaar. Ja, algemeen mens. <laughs> algemeen mens. Eigenlijk bent. ja. Ja. ja. Maar ik wil, wou toch enig met nadruk de muziek noemen. Want het, ja. Ja, toch. Hè? Ja. Waar zouden mensen jou van moeten kennen? Mensen zouden, als ze wat ouder zijn, mij kunnen kennen van uh, de groep CCC Inc. Ja. Uh, destijds veel gespeeld in Paradiso in begin jaren 70, eind ja. jaren 60. Uh, dan wat heb ik een tijdje gespeeld met de Slummerland Band... Ja. Uh, en uh, dan zouden mensen mij kunnen kennen... omdat ik uh, manesje van alles was bij Doe Maar. Daar ja. kennen veel mensen mij dus inderdaad ook van. En... ja, Daar zat je niet echt in, maar je hoorde er wel bij. Of zo. Ja, daar hoorde Zoiets. ik wel bij. Ja. Wel de lusten, maar niet de lasten. Ja. Daar kwam het eigenlijk Maar ja, ja, ja, ja, maar ook niet het... Uh, niet de opbrengst, de revenuen. Hoor <laughs> ik het zo zeg? Word ik hier enige? Nee hoor, nee, helemaal geen, niet waar Geen Wil, nee, geen feest, toch? Nee, nee, nee daar okay. koos ik voor. Ik inderdaad niet, ook niet de lasten, dus niet de ja. vervelende vergadering. Nee, nee. Um, dus daar kunnen mensen mee van kennen. Ja. En uh, dan de laatste jaren heb ik steeds in het, uh, in het theater, bevallen. met Orkater heb ik al gespeeld. En uh, nu ook met het Rode Theater had ik. Uh, twee producties gedaan, waarmee ik vorig jaar in Broadway stond. Dus tot Pardon? in Amerika kunnen mensen Ja. Kennen. ja. Nee. ja. <laughs> wat, wat hoor ik nu toch? Ja, ja. Ja, ja dat was een... Uh... Hoe was dat? Ja, dat was natuurlijk een, een, een mijlpaal in mijn carrière. Ja. Hè? Want ja. ja, God, nou ja, Broadway, daar sta je dan. Dan hoef je nooit meer... Ja, ja dan hoef je nooit meer hoger te Nee, daarna, dat is natuurlijk het, richten, het, he? het trieste van de rest ja. van jouw leven. Ja. Ja. ja, ja. En wat dat betreft, als Broadway... Uh, tegenover ons stond dus de Lion King. Mm -hmm. Dat was dus aan de overkant van de straat. Dat ja. was echt, ja, probably. Maar dan is zo'n theater dat was dan toch een, het, het was dus het jeugdtoneeltheater uh, mm -hmm. voor van Manhattan. Het was een theater dat was al uit het begin van de vorige, inmiddels vorige eeuw. Ja. En zo'n theater is van van achteren waar waar ik dan kom is ja een beetje shabby en zo en... Ja, ja, ja. ja zoals Kree vroeger was en ja was zo iets zoiets. de stad Schouwburg hier was er uh, groots bij ja, dus dat viel erg lichterlijk tegen nee dat hoort erbij was... dat is allemaal dat is romantiek ja ja dat is de romantiek en door de je gaat ook door de door de ingang mm -hmm. en dat is ook een onogelijk deurtje ja dat is juist zo leuk dat je gek. daar doorheen mag bij Amerika denk ik altijd van die vereren uh, en vertroetelen hun, hun sterren. Maar ik hoor jou nou ineens een heel ander verhaal vertellen. Ja, nou ja, nee. Met je nee, de... want het in, Op Broadway, die theaterproducties... Mm. Ja, dat zijn lang niet allemaal sterren natuurlijk mm -hmm. ook. En uh, ja, dat is keihard werken en vechten voor die banen. En, ja. uh, en uh, loopt het niet, dan sta je zo weer op straat. Ja. En, uh, dat is keihard en helemaal niet zo... Uh, nee hoor. Nee, dat doen de sterren zelf. Dan. Want in dat theater, dat New Victory Theater. Ja. Daar, daar waren stoelen dus gesponsord door. Uh, bijvoorbeeld was een stoel gesponsord door Madonna. Staat dat erop? Ja. This chair. En, ja, en Kelvin <laughs> Klein. Ja. En ze had er een chair. En dat, dat zat dan in een koperen bordje zo. Ja, ja. Wil ja. je de bordjes even langs gaan? Ja, natuurlijk. Ja. Wat leuk. Ja. Dus je gaat dan stoelen lopen lezen? Ja. Wat een leuke bezigheid. Dat, ja. Zo. ja, nou ja, zoiets, dus ja. Oh, Dat wil ik ook een keer natuurlijk, Alleen al voor de stoelen. Ja, lijkt wel me toch heel... heel uh. Uh, goed, uh, uh, jouw laatste compositie. Wanneer Hoi. heb je die geschreven? Mijn laatste compositie, die heb ik geschreven... Uh, een paar, laat ik zeggen, twee maanden geleden. Schat ik zo alweer. En voor wie of waarvoor bedoeld? Voor Virga Lipman, die, had, die uh, is poppenspeelster. Ja. maakt uh, mooie voorstellingen. En uh, daar heeft ze een voorstelling. Die heet Mijn Moeder is van Water. Speelt in Zuid-Amerika. En uh, daar is, dan, dan speelt zij speelt dat met poppen en een uh, acteur. En er is ook een muzikant bij. Een uh, saxofonist. speelt geweldig. Enorm goed sax. Mm. En dus daar, moest ik, uh, daar heb ik muziek voor gemaakt. En dat moest een beetje Zuid-Amerikaans ook zijn. Ja. Maar toch aan de andere kant die sax goed erin kunnen... Want sax is eigenlijk in Zuid-Amerika niet zo hmm. algemeen. Dus dat was uh, de opdracht. En ik vond het zeer goed geslaagd. En uh, ja, mooi. Het was uh, lekker gegaan. Ik weet absoluut niet hoe ik naar Little dat Richard mijn, en mijn... Lucille toe moet. Naar nou, Lucille. Oh ja, nou die heb ik meegenomen. Ja, het was mijn muziekkeus. Ja. Um, Lidl Richard, ja, dat heb ik meegenomen, omdat dat was het, wat het, wat het waar het mee begon voor mij. De muziek dan, hè? waar ik zelf dacht, nou, muziek maken, dat moet iets leuks zijn. Hmm. En dat was Little Richard, die kon, ja, ook uh, opwindingen. Je ja, dacht, dat die, die jongen zei, heeft er lol in. Die heeft er lol in, ja. dit is opwinding, dit is het. En, en, en. toen heb ik, uh, toen heb ik naar, geschreven naar discotheek van een teenager... Ja? ja En toen heeft Herman Stok teruggeschreven... dat dat, Lil Richard, dat kon niet, want het was geen muziek. Dat was te veel. Dat los. was Harry en dat, dat, dat draaide hij niet. Dus, Herman Stok. Ja, inderdaad. En nu heb ik hem weer, eh, ja. op cd natuurlijk. en Dus nu ben ik blij, nu kan ik hem toch ja. nog... Uh, Joost Willem Vanten neemt vandaag uh, wraak op Herman Stok. Wat dit eigenlijk? Dit was in 59, geloof Zoiets. ik. Zoiets. Ja. Uh, en hoe oud was jij toen? Toen was ik veertien. Veertien. 13 of veertien. ja. Wat vond men van deze muziek in het gezin? In het gezin werd daarover discreet gezwegen. Was dat geen onderwerp? Nee, dat was geen onderwerp, nee. Was ik dat draaide wel? dat op mijn tienerkupje. Ja. Ik had dus een eigen pick-upje op mijn kamer. Mm. En nou ja, dat was natuurlijk een heel onschuldig apparaatje. Dus daar hadden ze ook niet zoveel last van. Mm. Oh, ik kon niet zo hard. Nee, ik mm. kon niet zo hard. En, uh, nee, maar er werd niet over uh, gesproken. Nee, nee. Ik, ik, ik, ik denk dat men heeft geprobeerd. door het maar, uh, te, maar niet over te hebben. Het te gaat wel dat over. Het over ging. <laughs> ja. ja, precies. Maar is dat niet lastig als je veertien bent? Dan wil je toch. Uh, jij, jij beschrijft net, en dat kan ik heel goed begrijpen... van eindelijk iemand die iets doet waarvan je denkt van zo, zo kan het dus. Ja. Dat wil je toch delen met iemand? Dat wil je toch, dat wil je toch vertellen? Ja, ja. Ah, nou, ik had een vriendje natuurlijk, waar ik dat mee deed... En, uh... En op een goed moment heb ik ook heb ik dus naar de uh, discotheek van een teenager geschreven. Ja. Nou, ik wil dat laten aan alle mensen. Ja. Wauw, dat is muziek. En dan maar zegt Herman Stok dus... Uh... Toen kreeg ik dus een brief terug. Ja. Van, uh, dat kon niet, want het was geen muziek. Het was Harry. Nou, het was herrie. Ja. Die Herman Omdat... Stok toch. Hè? En, en, en, en dat ze die man hebben toegestaan om top of flop later... Ja, de, ja, ja. ja. Kon, ja het kon... was de vara. Ik denk dat ze dus, uh, het volk wilde stichten en... Uh, Verbetere. Ja, dat, nou, dat deed dat de, uh, Little Richard toch, op zijn manier. Op zijn manier, zeker. Mij wel. maar, ja. maar, maar Goed, want in het gezin dus werd daar niet over gesproken... maar nee. ook niet, überhaupt niet over muziek. Waar ging het dan over aan de eettafel? Woe. Ja, over dingen die ik niet helemaal snapte, over... Uh... <laughs> over dingen die jij niet snapte? Nee, ja, over dingen die jij niet helemaal snapte. Ja, veel over, over, inderdaad, over rechten. Over recht, wel, en over culturen, culturele dingen, mm -mm. Uh, mooie beelden en mooie schilderijen... Ja. Veel. en uh, gebouwen en steden en, en dergelijke. En... Het kunnen toch hele leuke onderwerpen zijn? Maar het ging een beetje aan je ja, voorbij? Ja, het, ging allemaal aan, het ging ernstig aan mij voorbij. Mm -mm. Ja, het ging aan mij voorbij. Ik, ik... Maar als er nou zo'n jongen aan tafel zit, dat zie je natuurlijk ook aan een 14-jarige. Van... Ja. Joost is er niet helemaal bij, geloof ik. Ja, dat had ik inderdaad. Werd dat niet... Werd dat niet... Ja, dat had ik inderdaad. Ja, lach er maar om. Nee, maar ik zit even te denken ja. van... van, van de... Nou, als ik... ik... Ik zit even als vader te Ja, doen. nee, voor die vader als moet vader... het heel vervelend zijn dus geweest. Je, Joost, die, ja, we hebben het hier over van alles. Ja. Maar, ik weet niet waar Joost zit, maar niet, niet waar wij zitten. Nee, ja. ja nee, dat, is, dat kan ik me voorstellen. Ben je nooit eens toegesproken van, jongen... Ja, aanhoudend natuurlijk, aanhoudend. Ik ging ja. heel slecht op school en zo. Waarom? Ja, dat interesseerde me niet. Ik dacht dat er andere dingen waren die veel leuker waren. En, uh, het doen van vervelende dingen leidt tot het doen van vervelende dingen. Mm -mm. Dat is gewoon mijn stelregel en dat was het toen ook al. En dus ja, <lacht> ik vond het niks. Die, die regel die, die hanteer je nog steeds? Ja, eigenlijk wel, ja. Doe jij wel eens vervelende dingen? Nou, het is zelden vervelende dingen, ja. nee. Heb jij je, je hele leven uh, tot nu toe kunnen leven... zonder dat je dingen hoefde te doen waar je geen zin in had? Ja, uh, ja. Tot op grote hoogte wel. Dan ben je, je... behoorlijk bevoorrecht, zeg. Ja. ja, hoor. Ja, je moet wel eens dingen doen... vind ik waar je geen zin in hebt, uh, voor mensen. Voor mensen, omdat je voor mensen van mensen houdt ja. of zo moet je wel eens wat voor over hebben. Ja, je moet een beetje onbaatzuchtig zijn zo nu en dan. Ja, en... dan kan je wel eens iets voor over hebben dat je, dat je iets doet dat nou wel minder leuk is, maar alleen. Ja. Dat doen we. Ja. <laughs> ja, maar daar houdt het dan ook wel. Maar mee daar op. houdt het wel mee op ja. dus ja. Ja, ik, ik zou bijna willen weten van wat is jouw geheim? Het is toch hartstikke leuk om uh, in de achteruitkijkspiegel te kijken en te constateren na. Om nou te zeggen dat ik dingen heb gedaan waar ik geen zin in heb. Er zijn, er zijn miljoenen Nederlanders die iedere dag opstaan... en iets gaan doen waar ze ja. geen zin in hebben. Ja, ja dat is waar. Waarom is, doen ja. ze dat toch? Ja, dat weet ik niet. Dat, uh, om, nou, het wordt ze ook wel vaak bijgebracht. Want om iets leuks te gaan doen... moet je eerst iets vervelends doen. Dus maak die school af. Dus maak die school af. Anders wordt het niks met je. Juist, dat wordt dus, zo wordt het gebracht. Ja. En veel mensen geloven dat. Dat is hm. ook... Dat is zo algemeen verspreid dat idee. Ja. Dat het vrij mo moeilijk is om er toe te komen om te zeggen van ja, maar kijk eens, zo zit het niet in elkaar. Jij bent vader. Hoe, eh, wat heb jij getracht, Oh, Heb jij überhaupt gedracht iets over te brengen? Wat dat betreft? Nee. nee. Ik heb niks. Nee, ik heb niet gedracht iets over te brengen. Ik heb nee. er alleen maar puur voorgeleefd. Mm. Dat heb ik gedaan. En uh, ik, heb, uh, ik heb gerookt. Ik heb niet gedronken. Ik heb. Uh, van alles gedaan wat niet mocht. Uh, mijn dochter doet het allemaal niet. Die rookt niet, die drinkt niet, die drinkt zelfs geen koffie. Hm. Ja. En uh, dus... <laughs> dat dat vind is ik ook wel heel een beetje, goed gegaan. Uh, ja. Dat was de bedoeling niet. <laughs> <laughs> ga toch, ga <laughs> toch roken? <laughs> um, ik, ik moet ze nu al zeggen met wie ik praat. Ik ben uh, op mijn vingers getikt. want Dan vallen okay. mensen midden in het programma. En, en dan zeggen ze, ja, het was, was wel leuk geloof ik. Maar wie was het? Ja. Dus, ik vind het zo... Ja, het houdt zo op om dat te zeggen. Ik praat met Joost Bellinfante. Uh, Muzikus, componist, kunstenaar, dichter. Performer ook. Performer, ja. Ja, ja ook wel eens, uh... Nou ja, ik treed op. Daar wil ik zo even over hebben. Ja. Over, uh, e eerst maar even muziek. Om bij ja. te komen. Want even uh, muziek. Je zit midden in die. Uh, nog in die. van dat opvoeden en zo. Wat je dat, ja. dat je dat eigenlijk niet moet doen. Nee. <laughs> Zinloze bezigheid opvoeden. Wat gaan we nu doen? Um, Laten we nu een... Ach, laten we gewoon een liedje doen. Heb ik meegenomen van uh, Steve Earle en de Del McCurry Band. Ja. En nummer 5 ja. is dat. Getiteld Carrie Brown. Carrie uh, Brown, ja. Het is een plaat die geloof ik twee jaar geleden is uitgekomen... Mm -hmm. Zo. En ik, ik heb dat gewoon draaien, omdat dat is een lied. En dan komen de tranen springen in mijn ogen als ik dat ja? hoor. Zo, gewoon, ja, ik weet niet waarom. Oh, dan moet je verder niks zeggen. Nee. Gewoon, gewoon, uh, Kunnen we het al laten horen? Ja, het kan. carry darling, Carey, Carey brown, and I cried. If I can't marry care brown, believe I'd rather die. Believe I'd rather die, boys. Believe I'd rather die. We'll see you face voice like spring rain falling down sunlight in her hair I'd never seen her face before So I asked around Said her daddy holds a grocery store She lives in Bristol time Carrie, Carrie, Carrie Brown I cry If I can't marry Carrie Brown I believe I'd rather die I believe I'd rather die Touch sweet Carrie Brown when she handed me my change. I hung around to closing time, scarce to leave my eyes. I done walking on. Life. Steve Earle en de Del Macquarie Band en Carrie Brown was dit. Hè? Ja, ik vind dat die, die muziek die klinkt zo vanzelfsprekend alsof die nooit bedacht is, dat die het gewoon dat die muziek er ineens was of zo. Ja, he, dat, dat daar lijkt het. Ja. ja, ja, dat lijkt het op inderdaad. Ja, ja dat is natuurlijk niet zo, want uh, dat heeft allemaal een geschiedenis. Uh, het Is leuk dat je dat aangeeft, want daar heb ik <laughs> iets voor meegenomen, van meegenomen ook huh? overwegende. Uh, dat is zo vreemd. Dus wij zijn de eerste generatie eigenlijk die, die terug kan luisteren van hoe ze het vroeger deden. Ja. Dat is, dat is eigenlijk heel vreemd. Dus daarom, heb ik meegenomen nu uh, iets dat uh, heet Bonaparte's Retreat. Ja. En uh, dat is opgenomen in 1937. Ja. Dus dan hoor je. dat is. Uh, uh, je hoorde nu aan het eind van het vorige liedje die viool. Hè? Mm -hmm. Hoe, dat gaat heel virtuoos te keer en zo prachtig, die viool. Maar dat heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat hoor je als je dus hoort wat er in 1937 gebeurde. Ja, dus dat moeten we nu meteen maar even, ja, laten, horen. even laten horen. horen gaan we doen. Dat is wel leuk. Nee? That's the boning part. That's the boning part. Het heet Bonaparte's Retreat. Uh, het is Amerikaanse muziek, het was uit 1937. Ja. Waarom uh, vonden de Amerikanen het noodzakelijk om over Bonaparte muziek te, te, te maken? Uh, nou, ten eerste is het zo dat, dat Bonaparte Napoleon, dus, hm? dat was een grootse uh, gebeurtenis in die dagen natuurlijk. Dat maakte ja. heel veel indruk overal. Uh, dus iedereen heeft toch wel uh, daar ook uh, muziek voor. Naar aanleiding daarvan geschreven. Mm. Uh, maar bovendien uh, zijn er veel Fr Fransen, uh, met name uit Auvergne... want wat heel arm was, zijn naar Canada en ook naar Amerika gegaan. Mm. waar je, In Auvergne speelde ze veel de draailier. En uh, precies dit soort wijsjes ook. Je herkent dat ook wel inderdaad, een beetje die, datzelfde... Ja. Door, ja, doorzeurende. Zeuren. Door doorzeurende ja, ja. en, en dan precies deze soort van majeurachtige wijsjes... Mm -hmm. die uh, eigenlijk minder Keltisch zijn. Dus ik vermoed dat dit wijsje eigenlijk van, uit Frankrijk komt. Uh, ja. Wat mij verbaasde ja, was de opnamekwaliteit trouwens. Dus ongelooflijk. Die heel anders. Ja. Dat ze in 1937 uh, konden ze het wel. Ik bedoel... Ja. Bij ons klinkt het dan hetzelfde zo. Maar dit was echt, echt uh, ja. prima. We waren gebleven bij... Uh, Best, jouw hele leven, dat redden we nooit meer voor. Nee, eh, dat Want het hoeft ook niet. Het, het is ook uh, zinloos om dat te willen. Maar uh, ik was nog even blijven hangen bij, bij, uh, bij jou op 14-jarige leeftijd. Little Richard vond je zo leuk. Dat was ja. in de familie nou niet echt een hot item. Nee. Dat zullen is. we maar zeggen. Nee. Uh, nee. Maar je ging wel... Wil je nog wat drinken? Nee. Je zit in je kopje te kijken. Ja. Het is leeg. Het is leeg. <laughs> ja, ik dacht precies. Is dat een performance? Nee. George, <laughs> <Ja>. George Benefante kijkt in je leeg kopje. kopje. Uh, binnenkort gaat hij hiermee op tournee. Joost Benneval, te kijken. Uh, ja, dat kopje. klopt. Dat, dat klopt inderdaad. Ik ga daarmee op tournee. <laughs> ik ga namelijk op tournee met, uh, met twee uh, dames ook. Ja. En uh, die doen een uh, uh, objectentheater. Vertel. En die, uh, zij belde mij. Evelien Plunsch, die belde mij. Uh, of ik iemand wist die het leuk zou vinden om op... Uh, Kopjes en schoteltjes en huisraad. Uh, muziek te maken bij een voorstelling. Ja, ik zei toen. En toen dacht ik, God, dat, ik vind dat eigenlijk hartstikke leuk. Ja? Dus uh, nou gaat het, dat is een voorstelling, het heet tijd. Het gaat ook over kopjes en schoteltjes en een melkkan en een theepot. En daar ja. is dan een tafel, dat is de zondagse tafel, daar staat het zondagse theeservice. Ja. En er is ook een woensdags. Service, dat zijn ja. woensdagkopjes, die zijn veel slordig. Hm. Maar de woensdagkopjes die willen ook wel eens uh, op de zondagse die tafel, en wel eens een keer in ja. de fysiek te zien en zo. Ja. Uh, dat, dat wordt oorlog. Mm -mm. En, uh, dus dat het wordt echt oorlog. Top, kopjes trekken in, uh, in slagorde op. Maar er zit ook een liefdesgeschiedenis in. Hm. tussen een woensdagkopje en de melkkan. kan. <laughs> de melk die heel deftig is. Ja. Ja. Nou ja, dat is erg mooi. En, en daar speel ik dan ook bij en ook op en. Lepels en zo. Maar daar heb jij patent op, ja. hè? Ja, ja, dat vind ik ook erg leuk om te doen. Dus, ja. Je bent een soort, ja, een soort Toby Ricks, maar dan anders. Ja, eigenlijk. Ja. ja. Toby Ricks was wat volkser. Je bent een beetje een... een, een, een ja, denk ik uh, ja. Toby ja. Ricks met een cultureel... Ja, ik ben een vreselijk nette man. Daar kan ik niks aan doen. Ja, dat ja, is wel een bezwaar, inderdaad. Ja. ja. Maar jij, ja, daar kom je nooit meer vanaf. Nee, daar nee. kom je niet meer vanaf. Toch was je wel een hele wilde jongen, toch, of niet? Ja, maar ja. Toch, toch weer netjes geworden, daar kom je toch niet van. Uiteindelijk sluit die cirkel zich. Hè? Dus met een omweg word je dan toch weer netjes. Ja, nou ja, ik ben altijd natuurlijk netjes geweest, maar ik was ook wild en ook netjes. Maar, maar dat netjes, dat, dat, dat wilde ik liever niet zijn of zo. Mm -hmm. dat, dat, dat, dat zat mij een beetje in de weg. Dat hoorde je niet. Het hoorde ook niet. Je moest een working class hero zijn. Natuurlijk. Juist. En dat was je toen je in CCC, dat CCC zat? dat was vond... je niet, want dat kon je ook nooit meer worden. Nee, maar je kan wel een beetje... Je, je kon in ieder b... geval wel hard, uh, hard gaan. Ja, dat wel. <laughs> was jij heel erg populair toen je in CCC zat? Was dat een hele populaire band? Ik bedoel... Uh... Idoolstatus niet, nee, maar, maar, niet maar, maar toch wel een beetje? Ja, ja... Ja, god, dat weet ik niet... In die ik weet het niet. Nee. <laughs> daar, heb ik me, daar heb ik nooit over nagedacht, Dat het heel populair was. Ik kom nog steeds mensen tegen die, die het weten. Die nee. ervan weten. En die het prachtig vonden. Ja. En, uh, en zo. Ja, nou, dus dat, uh... Bij, bij Doemar lag dat heel duidelijk. daar lag dat heel duidelijk. Ja, die, die het heel duidelijk ja. uh, maar had jij daar... Uh, ja, daar had je eigenlijk niks mee te maken. Hè? Met, die, met, die, met die waanzinnige populariteit van die groep. wel? Nee, dat uh, had ik vrij, vrij weinig mee te maken. Dat ja. zag ik van de buitenkant. Want ik bedoel, uh, achteraf hoor je, hoor je de leden van de groep zeggen... van, het was eigenlijk verschrikkelijk... omdat we uh, totaal werden ingepakt in, in, in, in die populariteit... en ons ding niet meer kunnen doen. Tegelijkertijd denk ik, ieder jongetje en ieder meisje... wil toch wel eens een keer wereldberoemd wezen. En dat waren ze dus wel. Had ja. jij, heb jij die ambitie nooit gehad? Van nou, ik zou wel eens gewoon... Afgrijzelijk populair willen zijn dat ze allemaal voor mij komen. Nee, hè? Ik zie tegen <lacht> Ja, ja. Nou ja, wel, tuurlijk wel. Maar, maar, maar ik ben gewoon te lui. Hm. Dat is het eigenlijk. Ik, ja, dat min... is wel een gedoe, hè? Jo, dat is een gedoe. Jo, ja. dat kost je. En, en, en, en, en scheidingen en zo. Ja, ook. Allemaal. Ja. Dat heb je allemaal, moet je dat ervoor over hebben. Ja. Niks leuk, opa. Nee. Nee. nee, dat zit er niet in. Dat zit er dan niet in. En nee. dat is eigenlijk waarom ik daar toch niet uh, toen al. Toe gekomen ben. Ja, toen al, meteen al. Ja, ja, ja. Want dat zag je, je zag een soort toekomst in het verschiet die je niet zinde. Nee, dat niet. Want ik denk niet aan de toekomst. Want ik denk alleen maar het doen van vervelende dingen leidt tot het doen van nog meer vervelende ja. dingen. En uh, bijvoorbeeld dus al die dingen vond ik vervelend. Het eindeloos vergaderen over uh, ja of nee, doe maar condooms. Ja, ja. Dat Want daar geeft het, het dus zo zonde van mijn tijd ja en doe maar lakens en, en dat soort dingen. Ja, petjes en. Uh... En dan moest je dan, dan moest ik me helemaal voor naar Gorkum of zo. Uh -uh. Um, ik heb uh, ja, ik, ik blijf maar hangen op die jongen en dan CCC en zo. We gaan gewoon uh, we slaan een heel stuk van je leven over. We gaan over het opa schap zo praten. Zullen dat doen? Ja, leuk. Maar voor die dat tijd, is ook leuk. Uh, voor die tijd wou ik dan nog even. Uh, dan aansluitend op, Dat is niet mijn allerlaatste compositie, maar toch wel een vrij laatste compositie... die jij daarnet uh, ten onrechte instart. Mm, yeah. Dat is dan ongeveer wat, uh, wat ik dan nu doe. Mm -hmm. Dus uh, met diezelfde uh, viool, maar dan zonder viool. Ik doe dat dan met een computer. Ik laat ja. het die computer ook doen. Dus het is ook uh, door een computer gegenereerd wijsje... als er, er sprake is van een ja. wijsje. Door, maar wel door jou gemaakt? Wel door mij gemaakt. En bedacht? En, nou, nee, niet helemaal bedacht. Nee? Bij mij, door mij is, is gedeeltelijk ook bedacht wat, binnen welke termen de computer mocht denken. Ja, je bent wel de baas van de computer ik ben gebleven. Wel de baas van de computer. Het is niet dat je zegt, van, doe maar wat Ik leuk. heb gekozen voor hem. Ook, ja. ja, zeker. Nee. Dat vind ik niks voor jou. Eerst maar eens luisteren. Ja. Dan uh, <laughs> ga ik daarna zeuren. Goed. Nee, we, we lieten net horen uh, Bonaparte's re Retreat, dan vind ik dit eigenlijk zijn opmars. Ja, ja. Vind je? Nog echt, toch? Ja. ja, positief. Ja. Overigens, het, het, het, het lijkt wel op elkaar. Op Dat, op dat, ja. dat deuntje van uh, zojuist. Ja. Dat, dat lijkt op uh, die, dat, de, dat Amerikaanse. Uh, ja, wie speelde dat eigenlijk? Weet ik niet eens. Die fiddle nee. die we, okay, die die niet, we net hoor. lieten horen uit 37. Dat weet ik even niet. Wie dat is. Hoe, hoe heb je dit nou gemaakt? Kan je dat uitleggen? Uh, ja. Ik heb een computer uh, op een synthesizer een geluid gemaakt. En dan heb ik, dat, heb ik, een, heb ik een, een, bepaald, een bepaalde toetsen aangeslagen. En dan, sommige toetsen zijn harder en sommige toetsen zijn zachter. Ja. En dan mag hij die, die toetsen, mag hij kiezen, willekeurig welke die speelt. Uh -huh. En hoeveel hij er in de maat uh, speelt, dan mag hij ook nog in, in, in ja. kiezen. Nou ja, en dan speelt hij dat. Uh -uh. Dan doet hij dat. En dan hoef ik verder nog maar op één toets te drukken. En dan gaat hij weer in een andere toonsoort dat doen. Ja. En dan ben ik met andere geluiden, dus uh, het koren. En uh, ik heb het groots opgeblazen. En uh, ook zitten er stenen in. Dat vind ik... Oh. Ja, dat is, dat is een klak hoor je dan. Ja. En dat, dat zijn stenen. Dat vond ik zo'n geweldig, prachtig geluid. Dat heb ik opgenomen in Normandië. Uh, in Ypor. In oh. En uh, daar hebben ze zo'n kiezelstrand. Mm -hmm. En uh, dat, die kiezels, die kan je dan op zo'n zo kiezel pakken en dan op de grond gooien. En dan geeft dat klak! Ja. Dat is erg prachtig. Het is ook heel mooi als de branding daar overheen. Ja, dat uh, is ook zo'n mooi geluid. Ja. Ja. Dus... Het is oorverdovend. Ja, ja. Is ook, uh, ik ben daar een keer geweest met, uh, met de kinderen. Ja. Maar de jongste vond het eng. Die wilde, ja, alleen nog, ja, ja. die wilde alleen nog maar gedragen worden, die, die, ja. die, af, a, a, die enorme herrie. Dat, ja. dat was een beetje bedreigend. Ja, ja, ja, ja. Maar dit klonk niet bedreigend. Nee, ja. dit, dit is niet mooi. Ik zit te denken, Zappa die werkte op het laatst alleen nog maar met computers. Mm -hmm. Voornamelijk omdat zijn uh, composities zo ingewikkeld waren dat ja. er volgens mij geen muziek meer te vinden was. En dan heb ik ook <laughs> al te zeuren, die man. Ja. Uh, maar hij had ook iets van, nou ja, uh, die computer is in ieder geval niet lastig. Ja. En dat ving dan weer niks voor jou. Ik denk, jij bent iemand van mensen. Van met mensen dingen doen. Ja, ik ben ook, ook wel met mensen dingen doen. Maar ik vind het ook wel erg fijn om eh, met die computer... precies te kunnen eh, maken, schrijven wat ik wil hm. dat er gespeeld wordt. En ik was voor de tijd toch iets te veel afhankelijk van wat ik zelf kan spelen voor wat er dan op die band komt. En nu kan ja. ik dus uh, inderdaad in de, in de nootjes gaan zitten schrijven, heel ja. makkelijk. Uh, en dat is voor mij veel makkelijker. Dus wat ik bijvoorbeeld voor Veerga, waar we het over hadden... Ja. die saxofonist, die kan echt heel goed spelen. Dus dan moet je, echt, dan moet je niet te makkelijk maken voor zo iemand... Want dan vindt hij dat gewoon heel vervelend. <laughs> ja, dan gaat hij zich vervelen. Het moet wel een beetje ja, een aanslag Ja, en die heeft ook die ja. jaren gestudeerd en die wil ook laten zien dat die... Hè, dat, dat, dat, ah. dat is ook fijn voor hem natuurlijk. Ja. Dus, dus dat Zij, moet je er ook in verwerken. Jij ja. componeert voor, voor, voor, voor muzici echt dan? Ja, in ieder geval zeker, ja, ja. En daarna voor een publiek, wat ingewikkeld eigenlijk. Nou ja, dat is, ja, dat is niet ingewikkelder dan een uh, stoel of een tafel timmeren, denk ik. Nee? Wat dat betreft. Nee, dat is uh, ja, dan het naam. materiaal, zeg maar. Mm -hmm. Hoe componeer je eigenlijk? Ik bedoel, als jij nou... jij gaat straks naar huis. Ben je met de auto? Ja. Zit je dan... Uh, waar denk je dan aan onderweg? Denk jij in muziek wel eens? Nou, muziek, dat is niet denken. Nee? Dat mag je geen denken noemen. Nee, nee, dat is iets anders. Er dat, dat is een apart centrum voor in de hersens, hè, voor muziek. Ah ja? Ja. Ja. Dus de, ja, je zou denken kunnen noemen, maar dan, dan mis je toch iets. Het is, het is iets anders. Er is muziek aanwezig de hele tijd. Is, daar een ander, is dat iets anders dan de rest? Ja. Dus het, het, het verbale aspect, dat zit in een andere... Ja, de... ja dat zit in een andere oh? uh, dingetje. Ja, ja, ja. Ja, dat, uh, dat was een, keer een uitzending van uh, Keizer. Ja, Wim Keizer. Ja, van Keizer. En uh, daar hadden ze ook een jongen die speelde fantastisch piano mm -hmm. en uh, kon alles meteen naspelen en, oh, en, ja. en maar praten en dergelijke kon hij eigenlijk kon die helemaal niet, niet nee. nee verder kon hij eigenlijk niets ja. en uh, daar uh, in dat programma was dat kwam dat naar voren maar nee, ik heb het later ook nog verder gelezen was zwaar autistisch geloof ja. ik verder ja. ik kon ook je kon helemaal niet mee uh, nee. communiceren geloof nee. ik nee maar, maar het is ook vaak mensen die bijvoorbeeld Alzheimer hebben dus wel liedjes kunnen, kunnen... Ja, die komen weer boven, hè? ja die komen weer boven ja die komen weer boven ja ja, dat schijnt ook... Uh, in in therapieën komt het vaak voor, hè? dat ze kinderliedjes gaan zingen. Ja, precies. En dat dat uh, buitengewoon veel vrolijkheid teweegbrengt... Ja. bij mensen die ja, opgesloten zitten in hun ziekte. Ja. Van... <laughs> ik krijg een hele rare associatie, want ik zit Alzheimer en opa. <lacht> <lacht> Ja, ik bedoel, wat moet ik nou zeggen? Van Alzheimer naar het opa-schap is maar een kleine... stap terug. Ja, want jij bent opa inmiddels al twee keer. Ja. Dat heeft een enorme verandering bij jou tegengebracht, heb je gezegd. Wat is die verandering? Nou, dat opa, dat is een rol ook die je... Ik bedoel, wat voor opa ben je? Dat mag je dus zelf bepalen eigenlijk. Ja. En, uh, maar mag je dat dan niet als je vader bent? Nee, als je vader, ja, dat, m, ja tot op zekere hoogte wel. Maar als vader moet je altijd wel verantwoordelijk blijven. Mm -hmm. en, <laughs> ja, ja. en ja, het is altijd ook jouw schuld en zo. En, mm -hmm. ja, dat moet je als vader. Je moet altijd sterk blijven als vader. Mm -hmm. En als opa hoeft dat niet. Je mag gewoon de liefste opa ter wereld zijn. Hè? Als het het wil. Dus dat is een hele verandering. Dat, dat die rol... Uh, ja, dat ik die dus mij eigen heb gemaakt. Uh -huh. En dat is een heel ander iemand eigenlijk. Er is weer een nieuw iemand erbij. ja Maar uh, je, je, je, je klinkt eigenlijk. nu alsof, alsof dat een uh, rare ontdekking was. Van, van ben ik dat ook? Ja, eigenlijk wel. Het ja, onver... ja, dat is een, gek, wel een gekke ontdekking. Ik heb er echt... De, dus mijn eerste, eerste kleinkind... Dit is nou drieënhalf. Ik heb de 3,5 jaar... Heb ik, Ongelooflijk verbaasd over. Elke, keer, elke ochtend als ik in de spiegel keek, dacht ik, Nou, deze man is opa. Dat het, ja. Hoe is het mogelijk? Dat ja. <laughs> nee. doe je ook niet. Nee. En waarom, waarom, waarom was dat zo, zo ongelooflijk? Ja, misschien ook. omdat mijn, mijn eigen opa was ook echt zo'n zo oude man. Ja. Zo'n nee, zo, zo oude man. Een beetje een zuurpiet ook. Helemaal nee, nee. nee. nee, niet. Ik kwam helemaal niet zo liefste opa. Mijn, nee. mijn opa. Dus dat. Maar daar moest je mee ook. naartoe? En ik lijk wel op hem. Uit. Ik lijk echt ja. op hem. Uiterlijk? Ja, uiterlijk, ja. ja. Maar verder helemaal niet, dus. Nee, maar verder helemaal niet. Verder, ja, dan, dan, dan, dan weet je dus ook... Dat is ook het leuke. Je, je krijgt een kleinkind. En je weet eigenlijk niet wie je bent als opa. Wie is dat dan, die opa? Dat, dat, dat weet je dus en al niet. En die ontstaat dan waar je zelf bij bent. Ja, die ontstaat ja. dus waar je zelf bij bent. Dat, dat is heel interessant. Ja, dat is, dat is heel interessant om dat mee te maken. En, en dan ook nog dat je... Je ziet dat kleinkind. Ik, ik zie dat, zag dat kleinkind... En, dan, ze was net geboren. En even dat, dat het is een, een, een tijdklap eigenlijk. Hm. Dus eerst denk je nou ja, een baby. En dan ga ik naar huis. En dan onderweg naar huis word ik verliefd. Dan dus pas. Dacht, ja, dan ineens. Dacht. Pof! Ja, onderweg naar huis. En dan, dan ben ik helemaal verliefd op de ik Meteen weer zien, baby. Ja. En uh, dat was nu met het tweede baby, was het ook weer. Hetzelfde. Precies hetzelfde. Ja. Dus het overvalt je ook nog, mij wel. Gedraag jij je als een totale malloot? Uh, als opa? Ja, ik denk het wel. Voor de buitenwereld denk ik wel. Als, uh, als uh, marine binnenkomt, dan begint alles te leven. Dus uh, sokken, schoenen, <laughs> theedoeken, alles heeft een leven. <laughs> het is tijd voor opa-muziek, vind je niet? Uh, ja, goed, Heb je een opa-ding bij je? Ja, ja zeker. Uh, dat is hier nummer 9. Uh, Perle de Cristal van Meda Ferreiro. Ja, Leg eens uit. Dat is uit 19, een opname uit 1932. Ja. Gewoon mooie muzettenmuziek. muziek Daar is nog een heel verhaal bij te vertellen. Ja. Nou, doe dat achteraf. Dat kan ik achteraf doen. Oké, okay, daar gaat hij. Hoop je dan, hè? <truimus> Ik vind dit ook leuk, maar het schijnt hem niet te zijn. Ja, dat is niet helemaal het liedje wat ik wilde, ja. wat ik wilde horen. Maar ja. dat was namelijk... Uh, Perle een... de kristallen. Ja, dit, ik vond het wel aardig trouwens. Ja, nou, dat dat dan we weer zetten. wel. Ja. zonder dat we dat nou... Uh, we oh, nee. hebben moeten afzetten, ja. ja maar ja, dit, het... was, dit was nieuwer. Nee, oh ja. Dus min, iets minder open. Ja. ja. Dit is wat meer open.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 af, ja. toch? Ja. Er viel wat over te vertellen. Uh, ja, over die muziek. Dat is een uh, interessante uh, muziek. In, die, dit, was, dit was dus een opname in 1932. Uh -huh. uh, t, t, dat is de tijd waarin het ongeveer speelt. Iets eerder begint het al met de musettemuziek. Het is uh, echt uh, uh, allochtone muziek. Is dat eigenlijk. Ja. <laughs> Daar. Ja. En heel populair geworden in, in, in Parijs. En is gemaakt door Italianen. Dus het komt over als dé Franse muziek. Hè? Ja, dat is dat nou Parijs. Hij, he? ja. Maar het is gemaakt door Italianen. En ook weer uh, mensen uit uh, Auvergne. Die ook veel naar Parijs kwamen omdat het daar zo arm was. En de Italianen ook waren, kwamen uit ja. narigheid. Dus niks is wat het lijkt eigenlijk. Dus niks is wat het lijkt. Nee, dat, is, nee. <laughs> nee. dat vind ik wel boeiend trouwens. Ja. Altijd is er weer een deurtje het achter een toch, deurtje en als je dat open doet, zit er weer een verrassing het af. Is het is toch heel anders, ja. Is, is, is jouw muziek, is dat Hollandse muziek? Is dat Hollandse Ja. Waarom? <laughs> nou, omdat ik ook met de uh, Mosselman ben groot geworden. Mm -mm. Dus dat hoor je er altijd wel tussendoor? Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Dat, voor mijn idee wel, Ja. Ja, ik, ik heb dat idee namelijk ook, maar ik, ik kan het verder niet benoemen. Nee, wat Hollandse, Hollandse muziek nou is. Nee, maar het heeft toch het, ja, het, het gevoel van een klomp zit erin. Ja, maar dat klinkt dan weer zo lullig. Ja, het klinkt lullig, maar. want <laughs> bedoel, als je nou tegen Harry Saxioni uh, zegt van jouw muziek is een beetje klompen. Nee. Dat is niet waar, maar je hoort wel onmiddellijk: dit, dit moet een Hollandse jongen ja. zijn. Ja, <laughs> ja. Uh, goed. Het, <laughs> de klomp zit er even. Dus uh, uh, ik zal erop letten de eerste volgende keer dat ik naar het klokhuis uh, uh, kijk. Dan, ja. uh, of daar niet het, het, het klompenaspect voldoende ja. tot zijn recht komt. <laughs> zo kunnen wij dat controleren. En uh, we hebben niet zoveel tijd meer. Uh, want jij wil André Pop nog laten horen. Ja, vind ik grappig in verband ook met het voorgaande. Ja. Dat is dus André Pop. Het vorige was dan 32 en dit is geloof ik 1967, uh -uh. dacht ik. En daar zit André Pop dus uh, net zo te... te te klieren als ik met, met mijn computer. Ja. Hij zit met een bandrecorder. Dus die... ja, hij, hij, dat was veel ingewikkelder. In ieder geval. Veel ingewikkelder ja. om te doen natuurlijk. We hebben allerlei dingen onbesproken gelaten. Ja. Um, want, uh, ik vond het wel grappig toen je net binnenkwam. Toen zei je, waar gaat het eigenlijk over? Uh, nou, het ging dus hier over. Ja. Tevreden? Ja, heel tevreden. Het ging ja. gewoon nergens over. Omdat het... Ja, dat is heel belangrijk. Net als het leven zelf. Prima. Uh, te gast was Joost uh, Willem Fanten, uh, muzikus en uh, van alles en nog wat. Ik hoop je nog een keer te spreken binnenkort. Ja, ik ook. Bedankt voor je komst.